Timmermans wil dat de VS die bewijzen aan de wereldgemeenschap laat zien. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, John Boehner... wil dat het Witte Huis met het congres overlegt... voordat besloten wordt om actie te ondernemen tegen Syrië. Boehner reageert daarmee op uitspraken van minister Kerry... dat president Obama vastbesloten is het regime van president Assad... te straffen voor de gifgasaanval. Boehner wil precies weten wat het Witte Huis met de actie wil bereiken.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 De brand was hevig en daarom moest iedereen meteen het gebouw uit. De Nederlanders zitten nu in een ander hotel op Zanzibar. Een informatieavond voor de vacature van beheerderspaar... op Slot Loevesteinen heeft 250 deelnemers getrokken. Meer dan 400 kandidaten hebben zich aangemeld... maar er konden afgelopen avond niet meer dan 250 mensen worden ontvangen. Slot Loevesteinen is op zoek naar een beheerders-echtpaar... dat dag en nacht op het terrein van het kasteel wil zijn. Het weer vannacht weinig bewolking bij 12 graden. Ook morgen zonnig en droog, alleen in het noordoosten enkele wolkenvelden. Middagtemperatuur 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Ja, en toen was het stil op Radio 1. Ja, dat gebeurt soms. Maar we gaan gewoon beginnen met uh, Dit is de Nacht, of hebben we het, tune? Gaan we beginnen, René? Yes, we gaan ervoor. Nou, we gaan, we gaan, gewoon, we gaan gewoon zo beginnen. Het, het voelt een beetje kaal, het voelt een beetje, een beetje gek... maar uh, we gaan er gewoon mee beginnen. Twee uur s'nachts, dinsdag 27 augustus. Welkom bij Dit is de Nacht. Ja, ik heb het zojuist al even bij Lex verteld. We gaan het straks hebben over uh, hoe het internet ons leven veranderde. Twintig jaar geleden schreven we nog brieven aan elkaar... Hoe lang is dat geleden? Hoe mooi was die tijd? We ontmoeten nog mensen in het dorp en we kochten nog cd's of lp's misschien wel. In 2013 stappen we achter onze computer en gaan we het wereldwijde web op... en komen zo met alles en iedereen in contact. Later in deze uitzending praten we daarover met Marleen Stikker... over hoe het internet zijn intrede deed in ons leven in dat mooie jaar 1993... en over de boeiende rol die zij daarbij speelde als burgemeester van de digitale stad. Kijk, terwijl de sfeer er een beetje in komt met die prachtige Dit is de tune, gaan we uh, vooruitkijken naar dit uur, want we gaan nu eerst graaien uit de goede doelpot. Ja, want de oprichter van Alp du Zes, Koen van Venendaal, declareerde in twee jaar tijd zo'n twee ton bij zijn zusterstichting inspire to live waar die ook voorzitter van is. Nou ja, ik geloof weer niet van Alpdu6. Nu niet meer, maar weer wel van inspire to live Ingewikkeld, ingewikkeld. Maar goed, ook die stichting zamelt geld in voor kankeronderzoek. En beide stichtingen zeggen uh, 100% strijkstokvrij te werken. Dat wil zeggen, elke ingezamelde euro gaat naar KWF kankerbestrijding voor onderzoek. En dat maakt die affaire zo, zo pijnlijk voor Alpdu6. En voor het KWF. En uh, nou, daar beginnen we mee. En ja om maar gelijk alvast uh, uh, alle uh, misverstanden uit de weg te ruimen... dachten wij hierbij, dit is de nacht. Laten we maar eerst eens eventjes bellen met Johan van der Waal. Hij is voorzitter van de stichting Alp du En hij hangt aan de lijn. nacht, meneer van der Waal. Goedemiddag. Of mag ik Johan zeggen? Je mag Johan zeggen. Hoor. Kijk, goed zo. Wielredders onder elkaar? Jazeker. <laughs> <laughs> ik hou ook al van een stukje fietsen, alhoewel ik moet zeggen, ik ben nog nooit op de Alp opgefietst. Zeg, uh, je hebt de afgelopen dag in veel media moeten uitleggen hoe dit nou toch kan. Ja. Is dat een beetje gelukt? Ja, uh, deels wel. Uh, maar het blijft moeilijk. En het blijft moeilijk uh, vooral omdat het voor de uh, zeg maar niet ingewijde deelnemer, de, de, de gewone luisteraar, uh, toch overkomt als een, uh, ja, een apart verhaal. En, ja. uh, en, dat, en dat vinden wij heel jammer. Want ja, wat, eh, even voor de duidelijkheid. Kijk, ik hoorde het verhaal en ik kon ook niet anders dan denken... oh ja, miljoenen, er, waar miljoenen zijn, is altijd wel een graaier te vinden. Ja. Snap je die gedachte? Ja, die, die, die snap ik. En dat is natuurlijk waar wij juist dwars van zijn geweest al die jaren. Uh, dat we juist dat goede doel wilden zijn waar dat niet gebeurde. Nou ja, op papier, en... op papier was je dat, hè? Dus dat. Dus dat is altijd gepropageerd. Maar nu ja. blijkt... En dat heb je dus de hele dag moeten uitleggen. Nu blijkt dat er iemand is die toch, juist de voormalige voorzitter, een van de oprichters, die twee ton in twee jaar tijd, dat is veel geld, dat is heel wat meer dan ik verdien, zou ik maar zeggen, ja. heeft gedeclareerd. Ja, en, en, en wat dan het moeilijke is, is dat dat niet bij de stichting Alve de Zes is gebeurd. Dus dat is, daar begint het, uh, uh, het moeilijke al in het hele verhaal. Ja, dan wordt het ingewikkeld en dat, dat volgen mensen al niet meer? Nee, want, want al die mensen die met hart en ziel fietsen voor die actie. Die doen dat voor de stichting Alphu 6. En de stichting Alphu 6 haalt geld op. Dat is de fondsenwerver die faciliteert de actie. En de mensen, 8000 dit jaar weer, die doen verschrikkelijk hun best om heel veel geld op te halen. We hebben het over 32 miljoen, geloof ik, dit jaar. Uh, nou, afgelopen jaar 32 miljoen. En dit jaar uh, zaten we in juni op 25 miljoen. En we ja. hopen dan uh, ook, ook daar weer een stukje meer bij te hebben. Dus we hebben het echt er... over, over heel veel geld. Maar nu, uh, even voor ja. de duidelijkheid: dat geld gaat naar de stichting Alpdu6. Die stichting de mensen, de die kan. Je kan fietsen voor de stichting Alpdu6. En... Precies. En, en dat, dat geld is bedoeld uiteindelijk voor onderzoek. En die ja. stichting Alpdu6 samen met KWF Kankerbestrijding uh, bekijkt waar dat geld naartoe gaat. Wij hevelen al dat geld, hè? even ook voor de duidelijkheid, dat geld dat hevelen wij altijd uh, in oktober. Via de chequeoverhandiging hebben we dan altijd keurig. Dan handelen we, uh, handelen we al dat geld over naar KWF. Dus dan komt het bij KWF op de rekening te staan. En één op één, garanderen wij nog steeds, en dat doen we al acht jaar, en daar staan we nog vol 100% achter. Uh, uh, gaat elke euro die een deelnemer inzamelt, gewoon naar dat KWF-fonds, zes fonds uh, daar komt het terecht. Dus in oktober gaat het allemaal naar die rekening bij KWF. Goed, Johan. Dus dat, dat geld gaat allemaal naar KWF. Maar er is dus ook geld gegaan naar die andere stichting, Inspire to Live. Nou, weet je wat? Uh, weet je wat we gaan doen? We, we uh, gaan. Uh, dat, uh, dit, nee, ik, nee, ik wil het gewoon toch nu weten. Dat, er gaat, okay. dus een deel van het geld gaat toch naar Inspire to Live. En dat is dan een andere stichting. En van dat geld is, uh, is deze meneer uh, Koen van Venedaal betaald. Dat moet je toch op een of andere manier uitleggen. Kun je dat nou ja. proberen in drie zinnen zo te doen dat we het begrijpen? Okay. Dat we er begrip voor hebben. Ik heb, je, ik heb net gezegd, en dat heb ik denk ik duidelijk gemaakt: het geld dat de fietser ophaalt, gaat één op één in oktober naar KWF toe. Dat is helder, denk ik. Ja. Um, iemand die wetenschappelijk onderzoek wil doen, of die een uh, heel goed voorstel heeft om uh, ons te helpen, onze doel te bereiken om kanker de wereld uit te krijgen, die dient een. Aanvraag in voor geld bij KWF. En dat heeft Inspire to Live gedaan? En dat heeft Inspire to Live gedaan. En dat hebben jullie gehonoreerd? En dat heeft de wetenschappelijke raad van KWF ook hè. Er zitten allemaal wetenschappers die het beoordelen of dat echt wel een goed voorstel is. Ja. Dat kunnen wij zelf niet. Da daar weten wij ook dat we dat niet kunnen. kunnen we kunnen wel wat aanvullende vragen stellen, maar de wetenschappers die beoordelen, dat zelf. En maar maak, maak, maak het, het even dan. niet, maak het niet te ingewikkeld, Johan, want iedereen is oh, alweer sorry, afgehaakt. Sorry. Sorry. Le, ik vroeg dus: probeer het nou eens in drie zinnen uit te leggen. Want dat, daar heb je de hele dag nu voor gehad in allerlei media. Ja. Op zo'n manier dat ik er begrip voor krijg. Dat ik denk van, nou, die jongens bij Alp die 6, die, die deugen gewoon 100%. Wat, wat dit verhaal ook nu vertelt. Oké, okay, dan gaan we nog één keer. Die ja. jongens bij Alpdu uh, 6, die faciliteren die renners allemaal om geld te betalen en die. Dat in oktober wordt dat geld overgegeven aan de KWF. Ja, dat, dat weten we nu. Maar dat hoe zit het, hoe het met die ton? En die, en die, en die uh, mensen die onderzoek willen doen, die dienen een subsidieaanvraag in bij KWF. En die wordt gehonoreerd. Dus die krijgen dat geld. En vervolgens is meneer Van Veenendaal, onze oud-voorzitter... is gaan werken voor een van die subsidieprojecten. Ja, dus dat had ook Pietje Puk kunnen zijn? Dat had iedereen dat had kunnen zijn? Dat had Puk kunnen zijn. Er staan nog drie mensen die in dat En die, dat die gaf, gaf managementadvies aan Inspire to Live, als ik het goed heb begrepen. En die deed dat goed. En die kreeg daar een salaris voor wat daar normaal voor is. Ja. En dat ja. is twee, twee ton in twee jaar, is dan normaal? De KWF heeft gekeken naar, is, dat, is dit een normaal tarief? En die hebben gezegd, nou, dit is wel normaal. Ja, ik, ik vind het veel, maar goed. Ik <laughs> Het had iedereen kunnen zijn. Het was toevallig de oprichter van Alpdu 6 en dat maakt het zo pikant. Um, ja. Ik doe het ja. ermee, Johan. Voor ja, nu. Precies dat aspect maakt het heel erg lastig. Ik ben wel heel erg benieuwd, uh, en daar gaan we het zo meteen verder over hebben... met jou en ook met luisteraars, uh, uh, uh, Nou ja, wat dit betekent voor op de zes. En uh, ook ja. naar wat mensen allemaal kunnen doen in de strijd tegen kanker... en waarom ze vooral ook jullie moeten blijven steunen. gaan we het zo meteen over hebben, want ik ben nog niet met je uitgepraat. Maar we gaan eerst maar eens even uh, luisteraars er ook bij betrekken... en, uh, en het even laten bezinken. Want um, uh, als u als luisteraar ook een vraag heeft aan Johan... Um, Bijvoorbeeld u heeft gegeven, u bent een gulgever of u bent zelf een fietser, u heeft meegefietst op die Alp Dues, zes keer omhoog misschien wel. En u denkt, ja, wat is er nou met mijn geld gebeurd? En ik heb daar toch nog vragen over. Bel 0800-1121. Misschien collecteert u wel voor het KWF, uh, uh, KWF kankerbestrijding volgende week. En uh, bent u inmiddels al gebriefd of, of moet dat nog gebeuren? Misschien heeft u ook vragen. Of uh, misschien wilt u juist wel vertellen. Uh, wilt u andere luisteraars duidelijk maken waarom ze vooral niet moeten afhaken nu. In, uh, in het geven aan de strijd tegen kanker. Dat kan natuurlijk ook. Uh, als u daar betrokken bent uh, op een of andere manier bij die strijd tegen kanker. Bel met uw verhaal. Bel met uw reactie op dit nieuws 0800-1121. Dus 0800-1121. Dat is een gratis nummer. Daar kunt u naar bellen en dan kunt u meepraten in dit programma. En dit is de nacht. U kunt ook mailen nachtapenstaartjeeo.nl en twitteren. Op Twitter praat u mee met de hashtag dit dus is de nacht. Dus Eo.nl. voor een mail. En uh, bellen 0800 1121. Maar voor we verder praten gaan we het even laten bezinken... met de, op de verzoete tonen van de Travelling Wilburys. Hier is Handle with Care. Still mad denn meetings hypnotized. Traveling Wilbur is dus met Handle with Care. En uh, aan de telefoon hangt nog steeds Johan van der Waal, voorzitter van de stichting AlduSess. En de reacties uh, op de telefoon stromen ook binnen overigens over het verhaal. Dus van de oprichter Koen van Venendaal, die. Uh... Ja, die twee ton declareerde, terwijl het devies van de stichting is 0% uh, blijft aan de strijkstok hangen. Dat was een moeilijk verhaal. Dat heeft Johan van de Havaal afgelopen dag de hele dag moeten uitleggen. Het komt erop neer dat, het, uh, dat nou ja, Koen van Veenendaal dus als uh, uh, management, wat is het, uh, advies, adviseur, uh, goed advies heeft gegeven en dat geld waard was en toevallig ook de oprichter is. En uh, dat maakt het pikant. Goed dat gezegd zijnde. Johan, ik wil nog heel even naar jou toe... voordat ik naar de Belles ga. Wat ik nog afvragen is namelijk... Uh, die twee ton... worden die nou teruggehaald? Het is gewoon voor gedaan. Dus um, we hebben natuurlijk... dat heb ik net verteld, het zijn allemaal subsidietrajecten. Je kan bij ons op de site ook zien... we hebben een stuk of zestig van die subsidietrajecten... in de afgelopen jaren gestart. En op al die subsidietrajecten werken gewoon wetenschappers... onderzoekers, projectmanagers... daar werken van allerlei mensen op... En het vervelende in dit geval is dat er iemand opgewerkt heeft die uh, onze voormalig voorzitter was. Ja. Uh, maar dat is ook dan ook het enige. Dus er is niks fouts met dat geld gebeurd. Uh, dat is gewoon goed besteed. Ja. Je kan over de hoogte discussiëren, je kan erover... Maar het is ja, wel, dat, dat uh, kunnen we zeker, want ik <laughs> ja. heb het over twee ton in twee jaar. Maar we hebben het eigenlijk over heel uh, 2011 over 160.000 euro. Wat ja. boven de balken ja. in de norm is bijvoorbeeld, om iets zeker. te denken. Ik vind het heel veel. Ja, dat is helemaal waar. Maar het is wel een, een, een, een, een, dat hebben we met de KWF ook getoetst, het is wel in die tijd ook een tarief wat gewoon in die wereld, uh, uh, in die onderzoekswereld en in de programmamanagementwereld golf. Ja. En je kan je afvragen of dan zo'n project zoveel uur iemand had in moeten huren, daar had iedereen uh, veel beter bij stil moeten staan. En dat is ook de reden waarom de stichting Inspire to Live in mei 2012 ja. heeft gezegd, ja jongens, dit is toch, toch niet handig. Ik snap het punt. Uh, ik snap ook wel op, op zichzelf dat u zegt van nou ja, het was nu eenmaal zo enzovoorts. Maar heeft u afgelopen weekend contact gehad met meneer Van Veneraal? Heeft u hem, gevraagd om, uh, te hem gevraagd om een deel van het geld terug te storten? Ik heb hem gevraagd om een deel van het geld terug te storten. Ik heb hem wel gesproken. Uh, en we hebben. Uh, hij heeft mij ook verteld, ja, dit is allemaal, uh, zoals hij ook in de Volkskrant heeft verklaard. En ook uh, vanavond op tv zag ik nog. Uh, van ja, het was allemaal wat naïef en onhandig dat ik. Uh, het ook zo hebt op laten lopen, want in die advieswereld is het ook gebruikelijk dat je dan of wat lager tarief met heel veel uur werkt, of uh, met een hoog tarief, maar dan weinig uren. En ja. ja, hij heeft uh, hoog, hoog gekozen. En um, ja, dat is, dat is nu helemaal zo. En dat, dat, dat is een keuze die in de verantwoording naar KWF moet al worden afgelegd. En wij hebben geen regeltjes waarin staat van dat moet je terugvragen. Goed. Tenminste, die heeft KWF ook niet, want dat zijn de subsidieregels van KWF. Oké, okay, dan ga ik het nog. Uh, Oké, okay, goed. Dus hij is kennelijk dat geld waard, maar daar moet u me nog wel even overtuigen. Want ik vind het nog steeds zo geld. Wat heeft hij voor dat geld gedaan? Ja, nou, dat, dat is uh, iets waar uh, we met elkaar uh, heel blij mee zijn, toch eigenlijk wel. Want hij heeft alle topwetenschappers van de wereld heeft hij zover gekregen dat ze met elkaar gezamenlijk uh, een project zijn gestart. Uh, waarin de kennis die over verschillende plekken op de wereld zat op verschillende onderdelen van de kankerbehandeling... Uh, die heeft hij bij elkaar weten te brengen. Waardoor ze zijn samen gaan werken om uh, binnen afzienbare tijd... veel betere genezingsmethodieken voor, uh, voor de ziekte kanker uh, in de markt te brengen. Ja. En dat betekent dus dat heel veel patiënten daar binnen afzienbare tijd... heel veel aan gaan hebben. Nou... Ja, dat, dat, dat dan ook weer wel. Dat doet hij dus voor dat geld. Zeker, ja. zeker, ja. Oké, okay, dus, dus nog even in één zin. Waarom is meneer Van Venendaal dat die twee ton meer dan waard geweest... voor de strijd tegen kanker? Omdat hij de juiste wetenschappers en de juiste onderzoeken bij elkaar heeft te, te brengen... zodat de patiënt daar op zeer korte termijn iets aan heeft. Goed zo, oké. Okay. Dankjewel Jan. Ik ga even, blijf even hangen. Ik ga even naar uh, de eerste bellen. Ik wil eerst even naar rr, meneer Van den Berg... Hoe zit u te luisteren naar meneer van Venendaal? Uh, nou, of uh, meneer van der Waal, sorry? Uh, nou, eigenlijk zijn mijn twee vragen enigszins beantwoord. Ik vroeg mij af of dat die meneer, ik weet niet hoe hij die heet, die, die voorzitter... Die heeft... jo Johan van der Waal heet hij. Johan van der Waal, of die uh, zelf uh, in de openbaarheid uitleg heeft gegeven over het een en ander. Uh... Hij heeft zijn best gedaan, afgelopen dag, ja, bij verschillende media. En nu probeert hij het ook bij ons. Ja. Vindt u het gelukt? Nee, Bent u tevreden met het antwoord? Oh, de, uh, meneer Van Veenendaal, die heeft iets in de krant aan ja. het geweest. Ja. ja, maar niet op tv. Ja, ook. Vanavond. Johan? Ja, vanavond bij Humbert tot was die. Ah, op de RTL. Bert, ja. dan. Maar niet bij Umbert, tot dan. Maar niet bij Knevel uh, of iets dergelijks. Uh, nee, bij de concurrent, bij RTL. Ja, <laughs> ja maar, maar niet bij, niet bij een, uh, een reguliere... Uh, Nieuws, uh, nieuwsprogramma Nieuwsuur of wat dan ook. Ik vind het ja, mooi dat, ik, dat je het zo zegt. Als, niet, als, niet, niet bij de publieke omroep inderdaad. Nee. nee als, het mij aan, als het mij aan zou gaan... dan zou ik... Uh, nou, stampvoetend uh, bij, voor de deur staan... Om, om een en ander uit te leggen... dat het goed zit. Ja. En als die meneer daar niet uh, het initiatief te neemt... dan heb ik toch hele sterke uh, twijfels... over ja. zijn goede... Uh, nou, daar nou weet ik dus eigenlijk niks van. Uh, maar als dat zo is... dan zou ik eigenlijk willen zeggen... haal op welke manier dan ook het geld terug. Anderzijds, als, als, als, als, hij, als hij toch van goede wil is... dan ja, heeft hij zich vergift op deze manier. En moet hij achteraf waarschijnlijk uh, toch uh, moet erkennen... dat het allemaal ja, niet handig is, maar dat hij gewoon het geld terug moet geven. En als hij maar dat, heeft, dat kost, gebeurt dus ja, niet, hè? He? He? U, u heeft zojuist de uitleg van meneer Van der Waal gehoord. Dat geld is niet teruggevraagd, dat gaat ook niet terug... want hij heeft daar heel goed ja. werk voor gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat uh, topwetenschappers bij elkaar komen en zorgen... Uh, voor een snellere oplossing in de strijd tegen ja. kanker. En als hij daar gewoon zijn, uh, zijn kosten uithaalt. en uh, eventueel een, uh, een derving van een inkomsten over die twee jaar. of wat dan nou, ook, dat hij daarmee bezig is geweest, prima. Maar iedere euro meer is gewoon te veel om te teruggeven. Te Want al die al die duizenden mensen die daar geld in gestaan hebben. Ja. die berg op zijn, die hebben dat ook uh, met vakantiedagen. en uh, eigen geld gedaan en dat ja. allemaal. Ja, het is uh, ik vind het een raar verhaal. Ik zou als vrijwilliger. Ik ben niet bij betrokken geweest, maar ik zou. Uh, als, uh, sowieso een brief sturen naar deze meneer. Voorzitter. Van. Ik wil dat er geld terugkomt. Ja, ja. Wat, wat, Kijk, is, dat, wat is. Dat, u, zegt, u, u bent niet betrokken geweest bij u uh, 6 Bent u nou, wel op een nee, andere manier betrokken nee. bij de strijd tegen kanker? Nee. Niet? Nee. Oké, okay, dus dit is. Het, gewoon. U, maar, u, u ziet dit als buitenstaander. En u zegt. Ja, ik ja. zou daar nou, transparant over andere, zijn. Kijk, we hebben allemaal problemen met bankiers en uh, mensen in, in, uh, ja. in ja. de top van het bedrijfsleven en ook uh, uh, nog een stapje uh, erger uh, politici die uh, hun zakken vullen, maar als nu ook uh, voorzitters van goede doelen dit gaan doen, er zijn wel voorbeelden van uh, andere goede doelen maar dit, dit heeft zo de publiciteit gehad van uh, non-profit en uh, iedere euro naar, en, en dan krijg je dit uit. Ja, ja. ja, dit is echt. Euh, houden we echt allemaal op hoor. Denk. Goed, ik wil u bedanken, meneer Van den Berg, ja, voor uw reactie. Graag, graag. Even, even terug naar Johan. Johan, je merkt, het is heel lastig, hè, die beeldvorming. Want um, uh, het is eigenlijk haast niet uitleggen. Want ik zit ook alweer te denken: van die twee ton hadden dus ook naar uh, Pietje Puk gegaan uh, voor hetzelfde werk. En dan vind ik het dus ook veel geld. De, de, de, de, het hek is van de dam, de, de beerpunt is open. Het is. Ja, het is lastig, lijkt mij. Ja. Je, je, moet dat, je moet dat zo zien, in zo'n subsidieaanvraag staat, een, uh, staat een, een budget gereserveerd voor, uh, in dit geval bijvoorbeeld bij uh, hun onderzoek, uh, wat zij doen ja. uh, voor buitenlandse reizen, voor een aantal andere uh, zaken, voor werkzaamheden, ja. en daar worden door, door KWF met name, want die is onze fondsbeheer. Uh, worden daar een aantal eisen aangesteld en daar moet verantwoording ja. over afgelegd worden. En dat Want, moet, uh, moet, ja. moet dan de kwaliteit opleveren die het doet. En die verantwoording hebben zij formeel nog steeds niet af, uh, afgelegd okay. natuurlijk. Oké, okay. oké. Ja, ja. En KWF heeft dus wel het recht als zij vinden dat uh, er iets niet goed gebeurd is om, om okay. geld terug te vragen. Dat okay. recht is wel degelijk. Oké, okay, dus dat kan wel. Als, als het ja. niet goed genoeg is, dan kan het geld terug. Want um, uh, we kunnen zeggen van, nou ja, uh, iedereen kan fouten maken, we laten dit achter ons. Uh, uh, we gaan door, die twee ton, nou ja goed, er worden miljoenen opgehaald, we kijken vooruit. Um, maar... Dan kom ik bij de volgende vraag. Um, uh, ik kan me voorstellen dat mensen nu denken van ja, uh, ik ga nog eens een keer die berg op fietsen. Of ik ga nog eens een keer geven uh, hè, als, als iemand dat, uh, dat het zijn best doet om die berg op te fietsen. Hoe zeker kunnen wij er eigenlijk van zijn dat in de toekomst dat geld gewoon goed besteed is? Uh, daar kun je wat mij betreft 100% zeker van zijn. Ook met mijn medebestuursleden. Oké, ik ga even naar de volgende beller, Johan. Dat is Peter. Kom nou weer Peter. Ben jij betrokken bij de strijd tegen kanker of bij de 6 Nou, voor goede doelen geef ik altijd. Ja, ook voor Alpdu6? Nou, ik zou niet eens weten voor wat voor doelen het allemaal geef. Ik heb een stuk of vaak altijd voor geef. Oké, maar ken jij zelf ook mensen die die berg op gefietst zijn? Nee dat, nee, dat niet. niet. Maar, uh, maar als je ze zou kennen, ze zouden langskomen bij je... dan zou je ze met uh, veel genoegen sponsoren. Ja, zeker. Ja. Wat, wat, wat, wat, ja. Als je dit verhaal hoort, wat denk jij dan? Uh, uh, uh, ja. Nou ja, ja. op de zes maar niet meer volgend jaar? Nou, ik vind uh, dat dit veel opgeblazen wordt. Ja. Ik dus sowieso is aan alle mensen die luisteren... wil ik zeggen, blijf goede doelen steunen. Ja. Ook als je dit hoort. Ik vind dat dit veel te veel opgeblazen wordt, kijk, als iemand een subsidie krijgt ja. en hij doet er goed werk voor, zoals uh, meneer dat net ook uitgelegd heeft, ja. en hij maakt reizen, hij is uh, daar in het buitenland hmm. om dingen te regelen, ja. mag hij daar de onkosten, mag hij daar wat voor? Voor ja, natuurlijk mag hij er wat voor vragen. Maar met twee ton, of, of zelfs uh, 160.000 euro in een jaar, dat is toch best veel? Uh, nou, ik weet, van, uh, ik weet dat het... Uh, uh, zelfs een voorbeeld. Uh, nu wordt over dit, omdat dit belangeloos allemaal door vrijwilligers wordt gedaan. Ja. Is er zo'n ophef. Ja. Als we also, even ietsjes verder kijken, en dat doe, wil ik even benadrukken. Mm -hmm. meneer van het Rooien Kruis, de directeur, die, die strijkt uh, het vier, vijfvoudige ja. in het jaar op. Ja, ik vind het een grote schande. Ik vind het ook. Maar dan zeg ik, UFT, kijk, als hij nou een ton had, ge, had gezegd, dat het een ton in totaal was geweest, ja. had er niemand wat van gezegd. Ja. Nu is het twee ton, en nu wordt hier zo'n ophef over gemaakt. Ja. Nee, dan vind ik, laat ze eerst even kijken ja. wat de grote grote hier dit is nou vergeleken met wat er opgehaald is. Ja. dit is net. en dit is gewoon. ik vind dat dit veel opgeblazen wordt. Goed zo, dan, Peter. Ik, je, je verhaal is duidelijk. Ik heb vandaag ook op Radio 1 geweest. Ja, um, Jazeker, uh, ja, ja. maar da daarom krijgt hij nu dus nog een keer de kans, in, in een heel uur de kans, om luisteraars ook de vragen te beantwoorden. En dat, dat gaan we dus ook Dat blijven we doen. We, we blijven het gewoon uitleggen, we blijven transparant zijn. En, en nou ja, ik hoop dat uh, andere gevers dan uh, net als jij uh, niet de moed verliezen. Dankjewel voor je reactie, Peter. Nee, maar ik wil uh, iedereen nogmaals oproep blijven geven. Goed zo, dat is, dat is gehoord. Uh, Johan, ja, uh, je hebt het gehoord. Peter, die staat daar helemaal achter. Um, maar nou ja, als het inderdaad gaat over dat, dat uh, declaratiegedrag, hij zegt ja, dat, dat hoort er toch allemaal bij. Je, je mag toch af en toe wel iets declareren en het, eh, als je het vergelijkt met enzovoorts. Het probleem is natuurlijk voor jullie, uh, stichting, dat jullie voor jezelf de lat zo hoog hebben gelegd, hè? Ja, heel, heel, heel helder. Wij hebben met ons uh, anti-strijkstokbeleid natuurlijk een uh, hele hoge lat gelegd. Uh, waarbij we uh, heel hard kreken dat daar echt niks aan de strijkstok blijft hangen. Dat blijft binnen de stichting de zes, dat blijf ik benadrukken. Blijft dat ook niet. Maar dat betekent wel dat als je uh, een, een stichting hebt die zo hoog het anti in zijn faal heeft, dat je ook bij je subsidieverstrekking wel even moet kijken of daar. Uh, hele goede en normale tarieven worden uh, verleend. En dan, ja. uh, dan, dan ga ik toch even, de meneer die hiervoor was, ga ik vanuit mijn eigen stichting een klein beetje uh, uh, tegenspreken. In de zin van wij hebben in de nieuwe regels die we met KWF aan het opstellen zijn, hebben we ook gezegd van uh, er komen in de nieuwe regels komen er ook criteria voor maximum tarieven en maximum aantal declareren uren. Ja, kijk, nou dat, dat. Dus er komt gewoon nog meer controle, nog meer zekerheid nog meer controle, dat het allemaal klopt. Ja. Ja. Dat lijkt me goed. Um, nog één vraag van een luisteraar. Elin of Elin? Elin, ja. goedenavond. Kom erin. Ja, hallo. Um, mijn vraag is: waarom is er een stichting, uh, of, of. Ja, dat begrijp ik vanmiddag. Um, opgericht om. de coördinatie van wetenschappers bij elkaar te brengen? Uh, ja. We weten dat alle academische ziekenhuizen ieder een eigen zieke, een, een, een, onder, onderzoek heeft ja. en uh, publiceren daarover. Waarom is zo'n stichting hè, die de meneer ja. Ja. Van Venendaal heeft moeten coördineren... Inspire uh, to Live, ja. Die, dus hij, heeft inderdaad, hij is inderdaad zijn geld waard geweest... omdat hij al die, die uh, do, uh, wetenschappers bij elkaar heeft gebracht, vertelt meneer Van der ja. Waan. En nu zegt, Dat waarom is er zo'n stichting voor nodig? Dat ja. vind ik dus onzin. Nou, gaan we even voorleggen. Meneer van der Waal? Ja, het gaat hier om uh, alle internationale wetenschappers. Dus Het zijn de topwetenschappers uit de hele wereld. Dus uh, ik weet in het project waar het hier om gaat, dat het gaat om een Spanjaard, een Engelsman, een Amerikaan, uh, een Nederlander ook. Uh, die zijn bij elkaar gebracht. Dus hij heeft gezocht naar de beste uh, wetenschappers in, in, op, op elk kankersoortgebied of elk uh, onderdeel van de, de kankersoort. Want het zijn niet alleen... Uh, zeg maar oncologen dan, maar dan heb je ook de wetenschapper... en dan heb je de celbioloog en dan ja, kom je dat hele ja. wetenschappelijke terrein terug. En die heb je in Nederland zelfs uh, niet bij elkaar in één academisch ziekenhuis zitten. Nee, dat, dat ben ik helemaal met u eens. Ja. En, dat, en dat is nu over de hele wereld gedaan... en daardoor heb je de beste kennis bij elkaar gebracht. Eline, overtuigd? Ja, ik ben overtuigd. Goed zo. Nou, bedankt voor het okay. bellen. Dank u wel. Goed zo. Johan, blijf ja. nog even hangen... want ik wil zo ja. meteen uh, ook, uh, ook gewoon eens even kijken naar... Uh, uh, al die en al die andere mooie initiatieven die mensen uh, kunnen ondernemen in de strijd tegen kanker. Daar, ik hoop ook dat er nog wat uh, um, luisteraars, u thuis, dat u daar ook mee gaat bedden. Bijvoorbeeld, heeft u zelf die berg opgefietst? Uh, net als Johan, daar gaan we zo meteen meer over horen. Net als uh, Koen van Venendaal ook en al die andere fietsers. Of heeft u uh, gul gegeven? Misschien uh, gaat u volgende week wel met de collectebus langs de deuren... of bent u op een of andere manier betrokken bij die strijd tegen kanker. Het kan natuurlijk ook heel goed zo zijn dat u op dit moment wakker bent... om te zorgen voor uw, uh, uw zieke familielid, uw man misschien wel, uw vrouw... en uh, die ook met deze ziekte te maken heeft. Uh, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen dat u op die manier manier uh, heel direct uh, helpt in de strijd tegen kanker in het ondersteunen bij kanker. Als u zich op een of andere manier betrokken voelt bij dit onderwerp en als u uw verhaal wil delen, dan kan dat op 0800 1121. Dus 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer waarmee u kunt meepraten in dit is de nacht. Does it travel to the void of outer space? Not trying to make. E. White was dat... Steady pace. En wij praten vannacht in Dit is de Nacht over uh, de Alp Du De stichting waarvoor vele fietsers al de Alp Du op gefietst zijn. om uh, geld op te halen voor de strijd tegen kanker. En uh, zoals u weet is de oprichter van die stichting in opspraak geraakt. omdat hij geld heeft gedeclareerd. terwijl de stichting zegt 100% vrij te zijn. Dat zit dus zo. We gaan het even een beetje reframe. aan de hand van hoe we dat in het eerste half hebben besproken met uh, Johan van der Waal. voorzitter van de Stichting Alp Du Het zit zo. De, uh, er is geld gedeclareerd door iemand die daar uh, verdienstelijk uh, werk voor heeft gedaan als management uh, adviseur. En nou ja, dat die is zijn geld meer dan waard geweest. En die persoon is toevallig ook de medeoprichter van Alpdu 6. En voor de rest uh, is het zo, uh, meneer Van der Waal, uh, dat geen enkele betrokkenen bij Alpdu 6 of welke andere stichting ook die eraan gelieerd is, ook maar één cent declareert. Klopt? Altus 6 wordt geen 1 cent gedeclareerd. Uh, in ieder geval door de mensen in de organisatie, de bestuurders en dat soort dingen, wordt geen 1 cent gedeclareerd. Want u, en, u gaat zelf. Mijn wordt, wordt, wordt helemaal door vrijwilligers opgezet en dat geldt hetzelfde voor mijn bestuur, uh, ikzelf. Uh, wij declareren helemaal niet. Ook als u naar Altus 6 het evenement zelf toe gaat en u boekt daar een hotelletje, dan betaalt u dat 100% uit eigen zak? Ja, als ik uh, met uh, collega koersdirecteur naar Frankrijk ga om drie of vier keer per jaar... gaan wij daar een uh, voorbespreking doen met de gemeente... en dan betalen we dat helemaal uit eigen zak. Kijk eens aan. Dat is dan bij deze gezegd. Dan gaan we een bellen erin halen. Want Ed heeft meerdere keren die Alpe de Zes opgeklommen. Ed, hoe vaak? Ja, dat klopt. Ja. Uh, ik, ben, uh, ik heb twee jaar achter elkaar ik heb nu meegedaan. De eerste keer vier keer. En door wat problemen de afgelopen jaar drie keer. Zo. En daar de dagen ervoor uh, twee keer achter elkaar om te trainen en dat soort zaken meer. Dus ik ben er een, ben een jaartje mee bezig om... Uh, Pittig ja, lijkt me, weer... toch? Ja. Drie keer, vier keer die, die Alpdues op fietsen, dat is niet niks. Nee, zeker niet. En hoeveel, hoeveel geld heb je daarmee opgehaald? Uh, ik heb met het totale team uh, Zaan-Dusses uh, uit, uit de Zaanstreek... Uh, heb ik het eerste jaar met het hele team uh, iets meer dan 60.000 euro binnengebracht. Hoeveel fietsers hebben we het dan over? fietsers. En ik heb, uh, persoonlijk heb ik 27.000 euro binnengebracht het eerste jaar. Ja. Was ik Zeer fanatiek uh, <laughs> bezig om geld binnen te halen ja. met, uh, met sponsors en, en wervingen en, en etentjes en noem het maar op. Mm -hmm. En heel veel familieleden en vrienden en ook het bedrijf waar ik werkte, die deden ontzettend hard mee om zoveel mogelijk centjes binnen te krijgen. Dus ja, dat was gewoon... Uh, Belevenis. En het ja. afgelopen jaar heb ik uh, iets meer dan uh, persoonlijk 14.000 euro binnengebracht. En het hele team iets meer dan 40.000 euro. Dus in totaliteit. Als team hebben wij in twee jaar tijd keihard gewerkt om iets meer dan ja. 100.000 euro binnen te brengen. Kijk eens aan. Nou, chapeau. Hartstikke goed. En dat is best wel jammer als je dan het verhaal van Koen leest. Ja, maar nou, dat wilde uh, ik inderdaad vragen. Hoe, hoe reageer je dan op dit nieuws? Nou, ik ben dus, dus boos teleurgesteld, anti-strijkstokbeleid... wat hij zelf heeft verkondigd bij een van die eerste inspiratiebijeenkomsten... Ja. denk ik, ja, dat spreekt me gigantisch goed aan. Want als je het verhaal net hoort van Johan, overtuigd dat je? Uh, ik heb het niet helemaal gehoord. Ik was net even wakker geworden. En ik hoorde in één keer samen dus over ja. het uh, fietsen van, van Alp de d'Huez... dat dat nu net op de radio was. Ik denk, hey, ja. ik ga even bellen. Ja. Heel goed. Uh, nou, dan ik, zal niet, ik zal het heel kort voor Johan je samenvatten. Niet, het verhaal van, je van je Johan is... Het 12 van Johan is... Uh, uh, Koen van Venedaal is... A, zijn geld heel erg waard geweest. Hij heeft het uh, heel goed gedaan. En het, uh, B, dat had iedereen kunnen zijn. Een goede managementadviseur. Uh, ja. En het was toevalligerwijs de oprichter. Hij heeft, dat, ja. hij heeft dat geld overigens niet verdiend als bestuurslid. Maar echt als, als extern. Uh, uh, uh, uh, yeah, ja. Extern. Hoe, in hoeverre kon hij extern zijn. Maar goed, dat, dus, dat doen ja. ze niet meer zo. Uh, ja. Hij is zijn geld meer dan waard geweest. Punt. Ja, aan de ene kant... Als je het zo zegt, dan, dan wil ik dat ook zo geloven. Maar als ik dan lees in de krant, toevallig in de Volkskrant uh, vandaag, uh, of van gisteren dan alweer, hè, want het is nu al het is twee uur in de nacht, ja, vondag, ja. Uh, uh, en ik hoor dat hij bijna gemiddeld tien uur per week er mee bezig is geweest, nou, als ik ga kijken wat mijn team, uh, mijn team, niet maar het team uh, Zandu6, uh, ook bijna gemiddeld meer dan tien, misschien wel twintig uur bij oh. elkaar opgeteld. Even, even, even feitcheck. Uh, Johan, klopt dat tien, voor tien uur in de week? 10 uur per dag. Ja. Ik wou zeggen. Ja, nou ja, volgens goed, die dat 10 dat uur per wel. week heb ik ook ergens gelezen. Maar volgens mij is dat een ander verband. Dat, is die, dat doet hij nu nog ja. gratis aan lezingen. Yes, yes. Ja. Ja, dus maar ga, ga, ga kant verder kant, Ed. Aan de ene kant is het natuurlijk zo. Als je een extern bedrijf. In, maar had dat dan beter en eerlijker. En duidelijker gecommuniceerd. Van ja. hey, we hebben wat mensen in dienst genomen. We hebben wat bedrijven ja. in, ja. in de hand genomen. Om ons ja. professioneel te begeleiden. En coach daarin. En dan, ben ik daar, dan had ik daar anders naar gekeken. Johan? Helemaal meer. We hebben, wat dat betreft, uh, het feit dat ik in het begin heb uitgelegd, dat het ook niet binnen onze zes is gebeurd. Het is een andere stichting geworden waar die voor is gaan werken. Ja, maar klopt, ja. het feit dat dat allemaal gebeurd is, dat hadden we veel en veel malen beter moeten communiceren. Ja. Ja. ja. Want dan had je denk ik ook veel meer uh, uh, dit, dit soort dingen gewoon niet gehad. En dat was het gewoon een heel transparant verhaal geweest. Het is een grote organisatie, het brengt miljoenen op. En ik vind ook het standpunt, uh, Johan, wat je inneemt om het geld niet zomaar aan elke organisatie weg te geven. Daar heel zorgvuldig in bent, want het afgelopen jaar was er ook wat, wat oneenigheid over in de pers. Dan vind ik terecht dat je dan ook daar in een heel duidelijk verhaal geldt. We gaan het geld niet zomaar weggeven. We gaan Ed, het geld weggeven aan echte goede bedrijven. Als ik het goed begrijp, gaat, Ed, heb jij dus voor nog wel altijd vertrouwen in de stichting Alptus 6? Ja, want volgend jaar willen we weer met elkaar allemaal meedoen en weer ons best doen. Ja. Ik heb zelf kanker gehad. Ondanks, ondanks je teleurstelling. Ja, maar. Want je zegt, ja, ik heb, ik heb zelf kanker gehad, vertel? Ja, ik heb nog één hier. Ik ben een nier kwijtgeraakt voor kanker. Tweeënhalf jaar geleden. Zo. Daardoor ben ik in aanraking gekomen met alpes En daardoor saluces. En, en daardoor ben ik aan het fietsen geslagen. Aha. Omdat ik ook kanker uit de wereld wil hebben. Je ja. nou, bent wel een beetje teleurgesteld in het feit dat het in de media zo opgeklopt wordt. Dat is altijd okay. de hoge bomen vangen veel wind. Dus ja, het had slimmer, het had eerlijker, het had duidelijker. Het had transparanter kunnen zijn. Dan ja. had je minder last hiervan gehad of helemaal niet. Dan had je het gewoon ja. eerlijk verhaal. En nu is het gewoon een beetje andersom. En, uh, uh, kijk, hij heeft er hard voor gewerkt, dat wil ik best geloven. En zijn eigen bedrijf is er vier doorgegaan, dat wil ik ook wel best geloven. Maar aan de andere kant, het had ook duidelijker kunnen zijn aan het begin ja. van, het, van het hele spelletje. Punt is gemaakt. Van de hand ja, ja. En, en ik geloof dat het, uh, die boodschap is aangekomen, hè Johan? Ja, die is zeker aangekomen. Ja. Dat is ook precies wat we zelf geconstateerd hebben. Uh, Koen is afgetreden als voorzitter van Alp 6 in uh, 2011. Ja. En, uh, daar is bij gezegd van nou, hij gaat werkzaamheden voor, de, uh, voor het project stelling live doen. Waar het ook veel duidelijker moeten zijn met mensen. Hij gaat niet alleen weg bij Alp de 6, hij gaat voor het uh, project onderstelling live werken tegen een vergoeding. Want het is gewoon dit en dit onderzoek wat hij gaat doen, en daar hebben we veel meer over moeten communiceren. Oké, okay. ja, is, is, jouw, is jouw boosheid weer een beetje aan het zakken? Nou ja, kijk, je, je, je hebt het met heel veel mensen over, omdat je weer nu in het begin staat van ja. uh, voor volgend jaar willen we weer allemaal fietsen. En, en de meningen zijn best wel verdeeld, ook in het team. Uh, en, en ik ben ook bang, uh, en dat zou heel zonde zijn natuurlijk, dat door dit uh, flinke incident, we praten natuurlijk over twee ton, uh, we zeggen dat het heel veel geld is natuurlijk, maar ja. als je al die miljoenen bij elkaar optelt is het niks. Ik ben bang dat je zo meteen gaat wil uh, gaan werven, weer voor geld, gaan sponsors zoeken. Mm. Ja, zie je antistrijfstokbeleid, joh, dat is helemaal niet waar, joh. hij heeft net twee ton opgehaald. Dan denk je, ja. ja jongens, dat is nou wel heel erg zonde. Ja. En eigenlijk zou ik het aan de ene kant zeggen. ik had liever gehad in de krant, het klinkt misschien raar, ik had liever in de krant gehad dat, dat, dat Koen had gezegd, klopt, het had niet gemogen, het is fout, ik heb een extern bedrijf ingehuurd, ik ga een deel van het geld gewoon terugbetalen, want ja. ik vind gewoon dat ik fout ben geweest. Dan was het een heel ander verhaal al geweest. Ed, het is duidelijk, en volgens mij is de boodschap gekomen en wordt de beterschap beloofd. Ik hoop uh, dat, dat je uh, voor het Alp 6 dat je je, je teamgenoten uh, weer een beetje dat, je, nou, dat vertrouwen wat je zelf ook voor uitspreekt in de stichting, dat ze dat ook weer terugkrijgen. Ja, dat. Is en, ja. en, en ik hoop niet alleen mijn team... maar ik hoop dat iedereen die luistert... iedereen die ja. met ZANU6 of met uh, Alpdu6 heeft te maken... Wat, wat, wat, wat, wat, moet ons... Johan, wat moet Johan daar nog voor doen? Om, uh, om ervoor te zorgen dat, uh, dat iedereen weer dezelfde, de neus dezelfde kant op krijgt? Nou, ik heb de afgelopen uh, dag even de media niet gevolgd... maar ik hoop als Johan nog eens een keer in de media kan komen... dit verhaal wat hij nu zegt op de radio... Ja, uh, het is dat hij dat blijft video, herhalen. Snachts, dat, dan, dan luisteren we toch relatief gezien minder mensen dan als hij dat... Uh, om acht uur morgen in het nieuws zou kunnen presenteren. Oh. Jongens, het is gewoon fout geweest. We hadden dat beter moeten communiceren. Johan, de, de soms vraag soms ook kost. voor jou. Wat, wat kan Ed zelf doen? Wat, wat Ed zelf ik kan ik doen? Wat kan Johan doen? Ja, hij zegt, ja. Ed, Ed moet gewoon volgens jaar weer meenemen, dat hoop ik. Ja, dat, nou, ik weet niet wel. Als ik hem tegenkom, geef ik hem wel een handje. Want mijn kan ja. je niet klein krijgen. Goed zo. <laughs> Johan, doe je mee, okay. blijf doorgaan. Maar communiceer het in de media, alsjeblieft. Ja, dat doen Ed we ook. Ja. Oké, okay. Ed, je verhaals gehoord. dankjewel voor je reactie. Ja, ik ga weer verder slapen. Yes, en dan hebben we ook Mieke. Mieke is ook vrijwilliger bij Alpe d'U6. Goedenavond, je... goedenavond je... met Mieke Mantra. Ja, goedenavond. Um, ja, ik wat denk is... dat wij allemaal een beetje een taak hebben nu gekregen. Want, uh, als, um, als vrijwilligers van Alp 6 Onder andere ja. om uh, het verhaal wat Johan nu net heel duidelijk goed verteld heeft. Dat is een heel duidelijk verhaal. En elke Alpduwerser snapt precies waar hij het over heeft. En ik vind dat onze taak ook een beetje is om Johan hiermee te helpen okay. om dit verhaal verder te vertellen. Want wat wat is jouw rol bij Alpduwersers, Mieke? Want heb je ja. zelf ook gefietst? Of, of je ik ben, nee, uh, mijn man is uh, bijna vier jaar geleden overleden aan alvleesklierkanker. Hij stond voor de klas en een van zijn leerlingen, Mayra, die uh, heeft voor hem de op gefietst. Hij fietste ook Aha. onder andere voor haar opa en voor een schoonzusje, maar ook voor mijn man. En dit verhaal heb ik al eens eerder verteld. Al mijn mm -hmm. vrienden weten precies waar het om gaat. Um, ik kon niet aan een kantlijn blijven staan om niet mee te helpen om Mara die berg op te duwen. Ja. En dat heeft mij zo gegrepen met alles wat er omheen was. Met um, uh, het gevoel wat je krijgt om iets te kunnen doen. Ja. Om uh, elkaar ervoor te helpen dat het kanker gaat. Uh, voor onderzoek goede dingen doen. En uh, om het de wereld uit te krijgen. Ik, van, ik wil hier gewoon een steentje aan bijdragen. Ja. En ik merk gewoon dat, um, dat je daar zo geïnspireerd door bent, dat ook dit verhaal een verhaal is waar je weer mee verder kan. Um, het is heel duidelijk verteld. En het is een beetje onhandig gegaan. Uh, dat is wel een ding dat zeker is. Maar er moet zo zoveel uitgelegd worden. Nou, ik vind ook mijn taak als vrijwilliger om daar dan ook weer uh, in verder te gaan. En ja. volgend jaar gewoon weer mee te doen. Kijk. Met vrijwilligerswerk, maar ook is, dus is er, ik, dan ben ik toch wel even benieuwd, Miek. Is er één moment ja. geweest dat je het nieuws hoorde... dat je toch even teleurgesteld was? Of had je meteen begrip? Van. Nou, nee. Nou, wat zegt u? Had je meteen begrip voor ja, het verhaal? want um, ik, weet, ik weet precies dat er echt een groot anti-strijdstokbeleid is. En ik denk dit zal ja. al een goede reden hebben. Het ja. is wat onhandig. Dat ja. heb ik wel een beetje zacht gezegd. Maar dan nog hoef je dan niet gelijk alles op één hoop te gooien van... Zie je wel, ook de Alpses ja. is daarmee uh, schuldig aan. Ik okay. denk van nou, zoveel, ja, ik heb gewoon heel veel vertrouwen in de organisatie. En ja. nou, dan vind ik ook dat je dat weer, dit ook weer kan uitdragen naar iedereen die erom vraagt. Nou, Johan. Ja, dankjewel. Die, die kan je in je ja. zak steken. Ja. Ja. ja, maar jullie doen allemaal zo'n ontzettend veel werk. En het kleine steentje dat ik kan bijdragen hieraan, dat is van mij een peanut. En alle kleine beetjes wordt één groot, dat wordt veel. Hè? Dat we allemaal dit soort uh, goede dingen allemaal doen. Maar uh, ook, denk ik van, ook hier vind ik dat we allemaal ervoor moeten zorgen dat uh, het duidelijk verhaal doorgedragen wordt aan iedereen. Juist, goed. En... Ja, Mieke, je, uh, je verhaal is duidelijk. Dank je wel voor het reageren. En um, ja, ja ik, ik moet zeggen, ik vind elko, elke keer weer kippenvel... om te horen voor wie de mensen allemaal rijden. Hè. Want je vertelt het zo even heel nuchter. Maar ja. het, het, is ja. het zijn ook allemaal heftige verhalen gewoon. Hè. Die de, de, de... Ja. Het komt uit je teen ook, hè, die betrokkenheid. Nou, dat is, ja. dat is ook zo. Ja, en als je meemaakt dat je man komt overlijden ja. aan kanker... terwijl hij zelf zo ontzettend graag wilde leven. Ja. En dat je in een positie waardoor dat echt niet meer mogelijk is. En ja. denk ik, ja, wat kan ik er zelf aan doen... om het voor de volgende generatie misschien wel te kunnen verlichten? En dan is er zo'n stichting die dit allemaal zo opzet. Dan denk je, ja, als ik nu aan denk, Goedzo. volgend jaar ben ik er weer bij. Want, ja. volle kracht vooruit. Ja, ja. goed zo. Nou, Zeker. dankjewel Mieke voor je reactie. Nou, okay. Graag gedaan Goedzo. en uh, voor allemaal sterk ermee. Blijf luisteren, goeienacht. Dag. Nog even een mailtje van Greet, 73 jaar. Hele familie... Uh... Kwijt, overleden aan kanker. Maar ze zegt, ik blijf geven als ze komen... of ik wat betalen wil aan kankerbestrijding. Ze zijn nu zover dat je aan borstkanker niet meer hoeft te overlijden... mits je er vroeg bij bent. Natuurlijk blijft er wel wat aan de strijkstok hangen. Dat zal altijd wel zo blijven. Maar wat er dan overblijft, denk ik dan, daar doen ze wel wat mee. Ja, dat, dat, dat gaat er dan niet uit vanuit dat er toch iets aan de strijkstok blijft hangen. Nee, goed. Hoe je daar ook tegenaan kijkt, ook hier dus... Uh, het geloof, het vertrouwen dat uh, de 6 daar goede dingen mee doet met het geld dat binnenkomt. Johan, dat uh, moet jou als muziek in de oren klinken. Ik wil zo meteen nog wat meer weten over jouw eigen persoonlijke betrokkenheid uh, bij 6, uh, maar eerst nog wel even muziek. Four seasons in one day.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 Crowded House, four seasons in one day. Ja, zo kan zo'n dag misschien wel voelen, uh, Johan van der Waal... als je aan al die media maar weer uitleg moet geven over dat geld van Zes. Dat er uh, vier seizoenen in één dag verstrijken, of niet? Ja, zo voelt het zeker, ja. Als je een dag een jaar ouder wordt. Ja, ja en, dan, en dan moet iedereen zich ook realiseren, want dat, dat vergeet een hele hoop mensen toch ook wel. Want ik, ik heb ook uh, op, op de social media gezien hoe mensen daardoor op reageren... Maar ja. Ook voor mij is dit gewoon vrijwilligerswerk. Ik heb ook gewoon werk daarnaast. Dus dat, uh... Nou, dat is een goede, want die vragen blijven ook binnenkomen. Het, het, het blijft moeilijk uit te leggen, allemaal kennelijk. Maar Peter, die, die zegt nog, wat is het maatsalaris van Johan? Nou, bij deze, uh, als vertegenwoordiger van het Kankerfonds. Uh, nee, Nul. Dan, je bent voorzitter van Stichting Zes. en jouw maatslarus is... 0 euro. 0 euro, bij, helemaal niets. Eh, bij Zes, ja. ja, en, ik, en ik, ik steek daar ook gewoon 20 uur per week in. Ja, ja. En, en nog een vraag van Nathalie, uh, die zegt... Uh, uh, hoeveel storten die mensen die die berg op fietsen eigenlijk zelf aan het goede doel? De, nou ja. de, meeste, de meeste tussen de 2500 en 4000 euro. Kijk, ze nemen zelf ook geld mee. En ze, zegt, ze vraagt ook welke advocaat gaat uh, Johan van der Waal eigenlijk nemen... om die twee ton terug te krijgen. Nou, die vraag is eigenlijk al beantwoord, want dat nee, ga je niet sorry. doen. Nee. Want die twee ton is goed besteed geld voor de strijd tegen kanker. Goed. Um, dat wat betreft de mails van de luisteraars, die vragen zijn beantwoord. Hopelijk uh, afdoende, anders moet u nog maar even mailen of bellen 0800 1121, als u echt nog een prangende vraag heeft voor meneer uh, Van der Waal. Ik wou nog eventjes, Johan, uh, uh, naar jouw eigen betrokkenheid. Want jij doet het dus allemaal gratis. Ja. Altijd gedaan, het blijf je altijd zo doen. Ja. Hoe ben je er eigenlijk uh, bij betrokken geraakt dat je dat zo bent gaan doen? Je belangeloos inzetten zoveel uren per week per jaar voor de 6 ja, dat is gekomen door mijn vader, die uh, overleden is aan kanker. En um, mijn vader die heeft, uh, zeg ik altijd maar, uh, 15 jaar geleefd met kanker, waarvan 14 jaar goed, gelukkig en gezond. Ja. Die heeft, uh, ondanks het feit dat die kanker, dat heeft hij uh, echt wat van het leven gemaakt in die uh, 14 jaar dat hij ermee rond heeft gelopen, uh, mm -hmm. toen dat kon. En um, toen hij uh, het laatste jaar, uh, toen dat explodeerde en. Hij echt steeds slechter werd, uh, toen heeft hij een jaar meegemaakt uh, waar, waar ik uh, samen met mijn broer mijn moeder en uh, onze vrouwen en mijn vader uh, ook thuis heb verzorgd. En ik heb uh, altijd geroepen van dat wil je eigenlijk, dat gun je niemand, en dat wil je ook, uh, en niet dat iemand anders dat ooit meemaakt... dat je iemand zo aftakelt. Ja. En toen heb ik gezegd van ja, je moet, je moet echt meer aan kunnen gebeuren dan dat er nu gebeurt. Want ik heb toen ook het hele medische circuit meegemaakt. En ja, precies in die periode was al de zes gestart. Okay. Uh, da daar was ik niet vanaf helemaal het begin bij betrokken. En toen ben ik zelf mee gaan fietsen. Ja, uh, Koen, Koen van Venero heeft het toen opgericht. Ja, die heeft het in 2006 opgericht en ik ben in 2008 uh, mee gaan fietsen. Ja. En in uh, 2009 ben ik, uh, toen uh, kende men, en toen ben ik uh, eerst uh, gaan helpen ook uh, als uh, een van die uh, vrijwilligers die op de berg actief is. En uh, in 2010, uh, toen ben ik koersdirecteur geworden. Kijk eens aan. En, en, en toen je in 2008, hoe, hoe vaak ben je toen de berg opgefietst? Ik ben drie keer omhoog. Drie keer omhoog, kijk ja. eens aan, respect. Hartstikke goed. Ja. Hey, en uh, um, nou ja, de vraag is al gesteld, uh, uh, komt het goed met dat geld uh, voor dit jaar, voor komend jaar? Maar uh, waarom moeten mensen vooral volgend jaar uh, weer mega fietsen? En als vrijwilliger, uh, zoals Mieke er straks iedereen uh, weer opriep, van uh, vooral weer meegaan doen? Ja, nou, ik, ik hoorde een van je mailtjes ook voorlezen. Kijk... 1 op de 3 Nederlanders he heeft en krijgt nog steeds uh, kanker. En met de vergrijzing wordt dat uh, echt niet minder. Uh, dus dat betekent dat we de komende jaren echt nog steeds uh, dat getal van 1 op de 3 uh, hebben. Waarvan 1 ja. op de 3 Nederlanders daarmee geconfronteerd, persoonlijk mee geconfronteerd wordt. En het uh, onderzoek heeft echt zin, hè? En onderzoek heeft echt zin, want je ziet ook in alle statistieken dat in de afgelopen 10 jaar uh, het aantal type kankers wat. Uh, niet meer dodelijk is, maar waarbij gewoon uh, echt heel veel grote percentages, uh, zeg maar, uh, te genezen zijn of in ieder geval te behandelen zijn, ja. uh, dat, dat stijgt dusdanig dat het onderzoek ook echt waardevol is en, en helpt. Uh, en dat betekent dat als we daar maar gewoon mee door blijven gaan, dat we echt dat die doelstelling die we ook altijd hebben, dat we kan, kanker onder controle krijgen en dat er niemand meer ja. overlijdt. Aankanker, maar hooguit met kanker. Eh, dat we dat ook dan kunnen, een keer kunnen we de, de komende jaren. Kunnen zeggen, nou, daar, daar komen we echt heel dichtbij. En dat gaan we ook bereiken. Zelfde vraag, even voor uh, uh, wat veel dichterbij is. Volgende week gaan de mensen van uh, de KWF kankerbestrijding met de collectebussen langs de deur. Ja. Zullen een hoop mensen de deuren open doen met het gevoel van dit nieuws in hun achterhoofd. Wat geef je uh, die, die mensen mee die twijfelen of ze daar wel hun geld in die bus moeten stoppen? Nou, dat de collectant die daar zo ongelooflijk zijn best voor doet, hè? al die mensen die uh, huis aan huis gaan lopen in hun vrije tijd, uh, die hebben hier natuurlijk niks mee van doen. Uh, die, die kunnen daar niks aan doen. En de mensen die. Nee, maar goed, het gaat natuurlijk ja. om de vraag of uw geld goed terecht komt. Nee, en, en, en de mensen die geven, die moeten zich realiseren dat, dat ze nog steeds voor wat ik eigenlijk net ook uitleg waarom wij uh, ook doorgaan. Uh, dat kanker nog steeds, heel veel, uh, onderzoek naar kanker nog steeds heel veel geld nodig heeft. Ja, en ik hoop en... dat de mensen zich dat rekenen. En al het geld dat bij, bij KWF terechtkomt, dat wordt goed nou, besteed. Je, dat is ook 100 procent zeker dat dat helemaal goed terechtkomt. Goed zo. Johan van der Waal, voorzitter van de Stichting Alpduzesse. Hartstikke bedankt dat je vannacht een uur lang bij ons... Uh, via de telefoon uitleg hebt gegeven over uh, dat ingewikkelde verhaal. Ja. Ik hoop van harte voor jou dat het voor de mensen nu duidelijk is... in al zijn nuances, want dat beslist niet makkelijk. Dat is een hoop zweten geweest voor jou vandaag. Ja. Ik zei al uh, vier seizoenen in één dag. Ik zou zeggen, ga lekker slapen. Dankjewel. Volgens mij heb jij dat wel verdiend inmiddels. Wij gaan hier nog even door, want we gaan zo meteen... Uh, na drie uur verder in ditste nacht... Dankjewel, Johan. Wij gaan, ja, ja. Wat gaan we doen? Hè? We gaan uh, terug in de tijd. Want uh, we kunnen het ons nu nog nauwelijks voorstellen... maar 20 jaar geleden was het internet nog woest en ledig. Alleen de pioniers, de hackers en de nerds van het eerste uur... hadden ervan gehoord. En een van hen is zometeen bij ons te gast, Marleen Stikker. Zij was de eerste burgemeester van de digitale stad. We bleven met haar opnieuw die spannende tijd van het internet. En we willen ook van u weten wanneer u uw eerste stappen zette... op de digitale snelweg. Of uw eerste vlucht uh, deed in cyberspace, zoals we dat toen noemden. Dat zometeen. Na het nieuws van drie uur.